9 uur, Dikter Haak met het NOS Journaal. Op het vliegveld van de Egyptische hoofdstad Cairo is in een, een Libisch vliegtuig een bom gevonden. Het toestel stond klaar om naar Tripoli te vliegen toen een stewardess in een wc een metalen voorwerp ontdekte. Onderzoek wees uit dat het een explosief was. Het vliegtuig was van Libyan Air, Air, Airlines en het werd onderzocht, maar er werd verder niets gevonden. De passagiers vertrokken met grote vertraging met een ander toestel. De autoriteiten hebben geen idee wie de bom heeft geplaatst.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 In New York is een schilderij van Frans Hals voor 2 miljoen dollar geveild. Dat is het dubbele van wat experts hadden verwacht. 17e-eeuwse schilderij Portret van een Man was van de filmster Elizabeth Taylor... die vorig jaar maart overleed. Tot een jaar geleden werd het doek toegeschreven aan een leerling van Frans Hals. Een expert van het Frans Hals Museum in Haarlem ontdekte vorig jaar... dat het schilderij door de meester zelf is gemaakt. Het weer dan nog vanavond en vannacht bewolkt. Temperatuur rond het vriespunt in Groningen, graad of 5 aan de Zeeuwse kust... Morgen is het bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. In Chicago is 24 uur lang geen moord gepleegd. En dat is groot nieuws in de Amerikaanse stad. In Exeter, Holland hoor je er alles over. Nee, echt waar, leuk. En Daniel Unaputi, de chef van de Amsterdamse Hells Angels, die stopt ermee. Hij doet een Wouter Bosje, of een Camille Eurlingsje. En morgen start The Winner Is, de nieuwe talentenjacht van SBS6. Jeroen van der Boom die wordt juryvoorzitter. En dit moet hem natuurlijk worden voor hem. Nou ja, Vooral voor John de Mol en vooral voor Bouw van Ervendorons. Rond een kwart voor tien is hij hier. Meekijken in de studio kan, als altijd, en meepraten ook. Surf naar radio1.nl en klik op de webcam. Today's Topics. Ja, met de top 5 van de Today's Topics. Eerst nummer 5, dat is een verdacht pakketje. dat vanmorgen werd aangetroffen op de Wageningen Universiteit. Een verdacht pakketje, waar praten we over? We praten over een pakje. wat vanmorgen werd aangetroffen. was afgegeven aan de balie. En uh, dat wordt nu nader onderzocht. Een pakketje wat niet via gewoon de post kwam? Nee, het is afgegeven door iemand die hier langs kwam? Kennelijk, ja. Maar het is afgegeven, hè? Ja, eh, de, er moet wel iemand langskomen om iets af te kunnen geven. Nou goed, herkomst dus bekend blijft de vraag... wat is er eigenlijk zo verdacht in het pakketje? Wanneer is een pakketje verdacht? Uh, als je niet precies kunt achterhalen wat er, uh, wat er uh, aan de hand is. Ja, ja. Yeah. Uh, ondertussen werd de universiteit ontruimd, want het personeel vertrouwde het niet helemaal. Ja, klopt. Ja, En dan even over hoe die ontruiming dan is gegaan. En uh, er zaten dus zo'n 400 mensen in dit gebouw. En die ontruiming, die, die ging die, die, die, binnen een paar minuten, was dit hele gebouw was leeg. Al die mensen zijn worden opgevangen in een ander gebouw van de universiteit, Forum. Daar hebben ze daar ruimte genoeg voor om al die mensen even nu tijdelijk op te vangen. Uiteindelijk bleek het allemaal loos alarm. In het pakketje zat niets. Er is wel iemand opgepakt en de universiteit heeft ook aangifte gedaan. Ja. Dan de president van ach, de Amsterdamse Hells Angels, Daniel Unipoet... die stopt volgende week maandag als leider van die motorclub. Justitieredacteur Robert Bas, die volgt dat. Robert, is het opvallend dat Unipoet juist op dit moment opstapt? Nee. nee. niet echt dus. En dat is niet zo opvallend, omdat er een hoop gedoe is rondom de Hells Angels. De oplopende spanningen met de Dara, een Molukse motorclub. Oenepoet uh, is natuurlijk zelf ook van Molukse afkomst. En nou ja, we weten dat het ook wel intern bij de Hells Angels wat, wat spanningen leiden. Aan de andere kant, het moment is ook wel slim gekozen. De Hells Angels gaan eind van deze maand hun stek aan de winkelbachweg in Amsterdam verlaten. En dat moment heeft hij dus nu uitgekozen kozen om zeg maar een stapje terug te doen. De vraag is dan nu natuurlijk wie gaat de plek van Onuputi overnemen. Wie de kan gaat trekken, dat weten we niet. Dat gaan ze later bekendmaken. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een kleine machtsstrijd... ook wel binnen het Helzendjels. Nou, dat zullen we pas de komende weken gaan horen. Zelf gaat hij het wat rustig aan doen. Hij doet dus een klassiek wouterbosje. Nou, hij zal ongetwijfeld gewoon uh, lid blijven van Helzendjels. Hij gaat zich met name richten, zegt hij zelf in een persverklaring die hij uit heeft gebracht, op zijn familie. Het, het tatoeëren... en het tatoeëren van zijn familie. Eind deze maand legt Onuputi zijn functie neer. Dan drie. Het kickboxgala in Leeuwarden mag gewoon doorgaan. Ondanks dat de burgemeester daar eigenlijk geen zin in heeft. Waarschijnlijk uh, hebben ze gedacht in Amsterdam proberen we het niet meer. Uh, bij ons hebben ze het wel gedaan. En uh, ik weet nu ook dat uh, uit alle informatie, ook uit Amsterdam... heb ik nu geen juridische grondslag om het te verbieden. De organisatoren van dat gala hebben eigenlijk geen idee... waarom het überhaupt verboden moest worden. Het beeld dat bestaat, namelijk een zaal vol met dealende criminelen... is volgens hen onzin. Ja, ik uh, was gewoon zwaar verbaasd. Want er was een uh, opeenstapeling van feitelijk onwaarheden... wat daar werd uh, gezegd. En het uh, ja, was weer dus niet goed voor mijn bedrijf, voor de image. Ja, een stukje uh, imagecontrole. Goed, toch baalt de Leeuwardse uh, uh, burgemeester... van het, dat het deze keer wel doorgaat. En hij heeft ook nog een tip aan alle collega-burgemeesters. Leg ook in je eigen politieverordening een grondslag... voor criminaliteitsonderzoek, voor alle evenementen, niet alleen deze. Want dan kun je altijd in het vervolg makkelijker zeggen... hier heb ik onderzoek gedaan... Het deugt niet, ik verbied het. Maar je hebt ook soms de zekerheid... er is geen criminaliteit, dan mag het ook doorgaan. Dan nummer 2, daar staat nieuws uit Zeeland. Ook midi. Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending... in verband met de schietpartij op de A58 vannacht. Daarbij zijn door een arrestatieteam van de politie... drie verdachten neergeschoten. De drie mannen wilden een slapende vrachtwagenchauffeur overvallen. Maar de politie was zo snel te plaatsen en moest schieten ook. De raakte gewond en de politie deed urenlang onderzoek. Daarna dus een groot gedeelte van de snelweg afgesloten voor sporenonderzoek. Vanaf twee uur s'nachts tot, ja, tot, tw tot twaalf uur vanmiddag eigenlijk. Ja, dat zorgde uiteraard voor enorme files op de, op de A58 en ook op de binnenwegen. Ja, ik heb het gehoord vanmorgen. Niet te geloven, hè? Nederland is veranderd in Amerika, denk ik, onderhand, ja? Ja, en zo dachten de meeste mensen erover, die de files maar op de koop toenamen. Ik heb er twee uurtjes over gedaan. Vanaf? Vanaf, uh, ja, Breda. Dus, uh, iets te doen, is te overzien. Nou, ik kom uit Ossendrecht, en ik rij door de polder helemaal, vanuit Ossendrecht via Rilland. en dan ben ik zo onder de dijk doorgereden, richting Wemeldingen, en toen ben ik hier terechtgekomen. En dat komt een beetje door mijn fietservaring... want vroeger eh, train ik hier altijd samen. Ja ja, ja, ja, vet in zand, man. Vertel eens wat meer over nat. <lacht> Goed. <lacht> Dan nummer één. De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de huidige voetbalwet... een wet voor poesties is. Nou, PVV en PvdA komen daarom met een initiatiefnota... om die wet fors aan te scherpen. Richard de Mos van de PVV. Nou, wat er eraan schort is dat hooligans van deze wet... totaal niet onder de indruk zijn. Uh, ja, dat zie je ook. Helaas, de incidenten die, uh, die stapelen zich dit jaar weer op. En wij willen die wet uh, vele malen strenger maken. En dat die ook wordt. Voor de reelschopper. En afschrikwekkende. Dat betekent dus eigenlijk gewoon strenge straffen. Nou, onder andere door het gebiedsverbod uit te breiden. naar alle stadions in het land. en ook voor alle evenementen in het land. En dat gebiedsverbod is nu 90 dagen. Dat willen wij meteen opleggen in een jaar. En bij de tweede keer meteen 10 jaar. En we willen ook bij de eerste keer meteen een geldboete van 7600 euro introduceren. Dat ze dus ook in de portemonnee gepakt worden. Flinke plannen dus. waar een meerderheid van de Kamer het mee eens is. Ik geloof erin dat de huidige maximumstraffen die er zijn. drie maanden tot één jaar absoluut niet voldoen. Ja. Het CDA staat um, achter alle maatregelen uh, die kunnen bijdragen... om uh, um dit soort gedrag uh, uh, te reduceren tot nul of te minimaliseren. Precies, achter alle maatregelen. Waterboarding, maakt dat niet uit. Goed, morgen is er een hoorzitting over de voetbalwet... waar ook burgemeesters, politie en supporters bij aanwezig zijn. En dat was hem weer voor vandaag. Morgen. dan is er weer een nieuwe. Ja, leuk, dankjewel. Jo. Joep. Joep. Joep. De ANWB die gaat nu ook fietsers en scooters helpen als ze pech hebben. Iedere dag duiken we naar aanleiding van het nieuwste geschiedenis boeken in. De ANWB die begon ooit als sportvereniging. En Hans Buiter weet daar veel meer van. Hans, goedenavond. Goedenavond. Ja, de eerste dagen van de ANWB, hoe zagen die eruit? De ANWB was aanvankelijk een uh, federatie. Het was een federatie van uh, plaatselijke fietsclubs. Die plaatselijke uh, fietsclubs die deden een aantal dingen. Die organiseerden tochtjes. Maar wat ze het, uh, het liefst deden, was het organiseren van wedstrijden. Wedstrijden om hard te rijden in het teamverband. En daarnaast ook zorgen voor uh, persoonlijke records. Dat mensen zo snel mogelijk konden rijden. Uh, op dat moment van hadden ze echt de snelste fietsen die er waren. Het waren fietsen met een groot wiel van voren. Een heel klein wiel van achter. Ja. En hebben we het over, over Eind? Ja. Dat is eind 19e eeuw, om ja. precies te zijn 1883. Oké. Okay. Uh, nou, en uh, dat hardrijden, dat waren ze vooral mee bezig. Ze organiseerden wedstrijden op de weg. De AMB had ook een eigen wielenbaan in Nijmegen. En dat was allemaal enorm uh, hot, uh, heel populair. Duizenden mensen kwamen erop af. Ja. Maar die, die fietsen die je net beschrijft, met zo'n groot wiel voor en een kleintje achter... Ja. Uh, die werden als heel gevaarlijk gezien, hè? Die, waren, die, waren, die werden als heel gevaarlijk gezien en die waren ook heel gevaarlijk. Die waren heel gevaarlijk voor de bereiders. Als je op zo'n grote fiets zat, je zat er heel wankel op, je zich bovendien heel hoog. En als je viel, van de, was je wat nog niet jarig. Een van de eerste dingen die je daarmee ging doen, was ook plaatsen bij... Uh, Café's en bij restaurants zogenaamde rijbehulpkisten. In die rijbehulpkisten zaten niet zozeer plakmiddelen, maar dat was er afhankelijk helemaal niet nodig, want ze hadden nog geen luchtbanden, maar vooral verbandmiddelen en ook spannend oh ja. maar... Als je eraf pleurde, ja. Ja. ja. En toen op een gegeven moment werden die fietsen ook verboden, tenminste op de openbare weg. Uh, ja, de gemeenten waren heel snel met het uh, verbod. Uh, uh, die fietsen waren veel sneller dan uh, welk ander vervoermiddel. En ook ze gingen zo'n 20 kilometer per uur. Dat was heel snel. Paard ging matige eraf zo'n 12 kilometer per uur. En een paard hoorde je aankomen. En als je op zo'n uh, fiets zat, niemand hoorde die aankomen. Dus het gemeentebestuur reageerde gelijk met uh, een verbod. En die A en B die pleitte dan bij het gemeentebestuur van... A, om sommige straten open te stellen voor die fietsers. En vervolgens iets later ook om uh, aanleg van speciale fietsstroken. De allereerste fietspaden. Ja. En en toen, op een gegeven moment is natuurlijk de, de, de fiets veranderd en toen mocht er weer wel gewoon gefietst worden. Ja, maar dat is heel geleidelijk gegaan. Dat gaat natuurlijk altijd stap voor stap. Zo, op een gegeven moment ontwikkelt die fiets zich richting de zogenaamde veiligheidsfiets. Feitelijk die fiets die we nog steeds hebben, twee even grote wielen. Een ketting voor de krachtoverbrenging. Uh, vervolgens bij betere versnellingen erop, betere remmen erop. En uh, de AWB. Was steeds succesvoller om steeds meer straten open te krijgen. En, maar was ook succesvoller om die fietsers te leren om rekening te houden met andere weggebruikers. En dus is het volstrekt terecht dat de AMB nu ook weer fietsers gaat helpen terug naar hun route. Ja, precies. Ja, ja. ja exact. Nou, mooi hoor. Dan ik rond. Hans Buiten, dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dag. Radio 1, BNN and Today. In Chicago is uh, 24 uur lang geen enkele moord gepleegd. En dat is heel bijzonder. Zometeen hoor je er alles over in Exit Holland. En dan de Amsterdamse Hells Angels baas Daniel Unaputi. Je hoort net al van Luc, die hangt zijn leren jasje aan de wilgen. Zometeen hoor je hoe het verder moet met de motormuizen... En nog meer lerenjasjes, want Jeroen van der Boom die is hier rond kwart voor tien. En die, die is daar niet uit te slaan, dat weet je, dat dat lerenjasje. We hebben het natuurlijk over morgen de winner is de grote klapper, hoopt John van der Mol. Meekijken en praten, dat kan op radio1.nl hier op de webcam. So take this wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight Fight the breakup, dawn. come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break breakup, dawn. come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire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 Break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, Same tonight. And fight the break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.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 Fight the breakup. Don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. Fight to break up Don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be. Gone. Tomorrow I'll be, gone. Tomorrow I'll be zou er van hem geworden zijn? Daar hoor je niet een bepaald veel meer van. Eagle Eye Cherry, safe tonight. Het is woensdag en dat betekent uiteraard Floortje Dessing. Die is hier om het over reizen te hebben. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Ik wil het met je hebben over, over cruises. Ik moet eerlijk zeggen, ik kon me al nooit voorstellen dat je op een cruise gaat, maar naar de Ram met de Costa Concordia al helemaal niet meer. We hebben ons op een cruise geweest. Ik heb het één keer gedaan, zo'n reis. Een van de allereerste reisprogramma's die ik ooit gedaan heb. Precies dezelfde route als die Costa Concordia. Oh ja? Ja. Ook uh, dat, dat gebied. En uh, in de buurt van waar die nu vergaan is, daar gingen wij zeg maar, van boord. Mm -hmm. Daar was de cruise afgelopen. Um, ik vond het echt verschrikkelijk, want het was, het was massa. En je komt eigenlijk alleen heel, eigenlijk op de plekken die zij willen dat je ziet. Je kan wel die uitjes maken overdag. Um, maar wat ik vooral storend vond... Was het, het, was, het draaide eigenlijk alleen maar om... vooral voor mijn gevoel draaide het allemaal om eten. Het werd gewoon vijf keer per dag gegeten... en om twaalf uur s'nachts stonden ze nog in de rij voor het nachtbuffet. Ja. Dus het was, zo, het was alleen maar consumeren en snel iets zien en weer door. En dat, daar hou ik gewoon helemaal niet van. Nee, en, en leuk entertainment aan boord, dat lijkt mij ook nooit... Nee, nou, het is natuurlijk wel... Ik wil Kijk, als mensen het prachtig vinden, helemaal fantastisch. Wie, wie ben ik om daar wat van te vinden? Maar uh, het is, laat ik zo zeggen, niet mijn manier van vakantie vieren... waarbij ik gewoon ieder lekker in zijn waarde wil laten... en geniet er vooral van als je dat leuk vindt, zo'n zo zo grote cruise. Maar er zijn ook nog andere soorten cruises... dan die we nu hebben gezien, uh, uh, nou ja, waar, waar die Costa Concordia er eentje van was. En daar hebben we het over. Wat voor soort... Als we aan cruises denken, dan denken we met z'n allen op een groot schip... met families en alles, bijvoorbeeld Caribische eilanden, af. Maar er zijn ook uh, cruises die ik persoonlijk zelf wel leuk vind. Je hebt bijvoorbeeld doelgroepcruises. Dan wordt er door een, een organisatie of vereniging wordt een cruiseschip afgehuurd... En dan ga je met mensen met dezelfde interesses... maak je een tocht met zo'n schip. Je hebt bijvoorbeeld muziekcruises, soulcruises. Dan ga je met soulzangers, echt goede grote namen. Okay. ga je een week lang uh, cruisen, bijvoorbeeld door het Caribisch gebied. Ja. Elke avond optredens van grote artiesten... die ook gewoon op dat schip mee zijn. Dus die je ook gewoon in principe daar dan ontmoet... En dat vind ik dan wel weer grappig. Weet je? Dat is wel heel bijzonder om zoiets mee te maken. Gay cruises schijnt het? Gay cruises heb ik ook een keer gezien ja. toen ik op Sint Bart was. Er kwam er een schip aan van Carnival Cruises. Dat was afgehuurd door een, uh, een gay organisatie. één keer per jaar. En die legde het net aan toen wij op dat kleine Caribische eiland waren. En toen kwamen er iets van 1200 gays. Die stroomden oh, dat kleine eilandje. eilandje. Ja, Dat was heel bijzonder. Want het is natuurlijk helemaal niet Amerikaans. Dat het allemaal zo. Dat, maar het kan wel. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En ja. het schijnt echt. Nou, het dak gaat eraf. Sodom en Gomorra is er niets bij. <laughs> dus ik, vond het, ik, vond het, ik vind het wel heel grappig dat dat bestaat. En ook heel erg leuk dat dat ja. gewoon überhaupt kan. Ja. Het is de Gay Cruise, zo staat hij ook bekend. Maar er is één cruise waar jij zelf ook mee bent geweest. En dat is jouw favoriet, neem ik aan. Ja, mijn absolute favoriet Dat zijn de bijzondere expeditiecruises. Dan ga je naar uh, gebieden die moeilijk toegankelijk zijn. En dan moet je echt denken aan bijvoorbeeld de, de eilandengroepen boven de Japan, de Kyrillen, uh, gebieden rond Alaska, uh, Antarctica. Daar kun je eigenlijk alleen per schip naartoe, tegenwoordig ook wel met het vliegtuig, maar dat is alleen maar voor de rijken. En dat is wat mij betreft niet de manier. Uh, en je gaat op zo'n schip en dan vaar je van plek naar plek en dan kom je echt op, op punten waar je normaal als gewone reiziger, als backpacker bijvoorbeeld, mm -hmm. echt niet kan komen. Dus je moet eigenlijk wel. Als je naar bijvoorbeeld Antarctica wil, eigenlijk moet je wel met zo'n cruise. Dan ga je met de expeditie cruise. Oh. Ik heb er eentje gedaan naar Nunavut, dus het hoge noorden van Canada. Dan vlieg je dan wel naar één plaats die nog toegankelijk is. Ja. Die ook laatst in het nieuws was, omdat die helemaal, helemaal ingevroren zat. En um, daar, vanuit daar neem je een schip en dan vaar je in een gebied... wat verder compleet ontoegankelijk is voor reizigers... En dat schip, dat zijn kleine cruises met weinig mensen aan boord, uh, relatief gezien. En dan doe je dus echt plekken aan die echt magisch zijn, omdat er bijna niemand komt. Een dame die daar meer van weet is Jonneke van Eijsten, directeur van de reisorganisatie Beluga Adventures. Goedenavond. Goedenavond. En ja, Gespecialiseerd zijn jullie in reizen naar, naar de Poolgebieden. Uh, dat is dus een beetje zoals Floortje nu beschrijft, denk ik? Inderdaad, ja. ja. En, uh... Uh, zij is wat dat betreft onze mooiste ambassadeur. <laughs> ja, ja, jullie kennen elkaar ook, hè? geloof ik. Ja, klopt. Um, maar als, als Floortje dat zo zegt, hè, dan denk ik, ja leuk, maar Floortje doet een reisprogramma. Maar als ik daar ook mee naartoe wil, kan iedereen mee met zo'n zo cruise? In feite wel. Uh, het is natuurlijk uh, wel redelijk prijzig, omdat het uh, kleinschalig is. En daarmee uh, ja, moet je er uh, soms voor sparen om dit soort dingen te doen. En wat, wat is prijzig? Uh, Antarctica, daar moet je denken aan uh, 5000 euro uit en thuis, uh, goedkoopste manier. Okay. Uh, naar het noorden toe, bijvoorbeeld Spitsbergen, kan wel goedkoper. En daar moet je toch denken aan uh, 2500, 3000 euro per en, persoon. Wat, wat zijn wat, wat jou betreft echt de meest uh, ja, bizarre, afgelegen reizen... die je met zo'n expeditie-cruise kan maken? Eigenlijk het eiland Wrangel. En waar is dat? Dat, dat is, boven is Rusland, ten, noor ten noorden van Rusland. Uh, dat is zo'n uh, gebied waar eigenlijk bijna niemand komt. Uh, en uh, de Rossee, de subantarctische eilanden van Nieu uh, Nieuw-Zeeland, Australië. Dat zijn ook van die gebieden waar bijna niemand komt. En uh, wat dacht je, van Amsterdam-eiland. Daar ben jij vergeleid, toch? Ja, die pikgeraan is fantastisch. Ja, ja, ja. ja dan ja. ga je een maand <laughs> onderweg. Ja. En dan doe je drie verschillende eilanden aan... die bij, allemaal bij frans Antarctisch gebied horen. En daar ben je echt een van de weinigen die daar ooit is geweest. En dat maakt zo'n schip mogelijk. En dat is zo bijzonder. Ja. Want je, je zit op dat schip en je vaart daar... en je bent gewoon in de wetenschap van hier komt bijna niemand. Ja. En het is ook niet zo dat je daar een enorme, als toerist een enorme impact op hebt... of de boel verstoort. Ik bedoel, op Amsterdam-eiland wonen Franse onderzoekers. Die moeten gewoon bevoorraad worden. En dat schip die doet dat. Die gaat daar één keer in de drie maanden heen. En jij mag dan als passagier mee... Het is echt een, dat is echt een aanrader. Vind ik een van de meest bijzondere reizen die ik ooit gemaakt heb. En wat heb. is er dan zo mooi? Is het de, de, de reis op het schip of de natuur? Of er van... Het is de wetenschap dat er dus nog plekken op aarde zijn... die bijna niet toegankelijk zijn. En dat je daar met heel veel kunst en vliegwerk uh, dan toch naartoe kan. En, die, en het is niet eens onbetaalbaar. Je moet er wel echt voor sparen. Het is echt een dure reis. Maar hè, het is uh, twee keer naar Nieuw-Zeeland en je bent het ook kwijt. Wat ook bijzonder is. Maar ik bedoel, het is zo bijzonder dat je daar... Heen gaat en je weet gewoon dat er voor jou zijn er, denk ik, een paar duizend mensen ooit geweest. En dat is het. Ja. Maar als je dan uh, voor wat meer mensen toegankelijk uh, denkt, uh, is bijvoorbeeld South Georgia beter. En waar is dat? Dat is ook een van de subantarctische eilanden, wat je kan bereiken vanaf de Falkland-eilanden of vanaf uh, het Zuidpuntje van Argentinië. Mm -hmm. En dat heeft eigenlijk dezelfde bewoners uh, qua dieren als Amsterdam. Want al die subantarctische eilanden, die hebben albatrossen, daar broeden alle albatrossen, daar zitten koningspingwings en daar zitten macaroni-pingwings. Voor de rest uh, ja, is het één groot dierenfestijn. Ja. ja, dat is echt wel heel bijzonder. En wat ook wel leuk is om te vermelden, je hoeft niet eens zo ver weg in ingewikkeld. Je kan ook cruises maken naar de Farure Shetland-eilanden zijn ook prachtig. Er komt bijna niemand. Ja. Een en vogels en, en beesten die je daar ziet. Verreur tussen wat is het, IJsland en Schotland. Dat ligt tussen IJsland en, en, en, Schotland, en Schotland, Schotland, zeg maar ja. even in. En dat zijn, dat zijn betaalbaardere reizen. Die niet zo uh, gek ver van huis zijn en waar je echt je ogen uitkijkt. Ja, en uh, vergelijkbaar met de Schotse eilanden en de Verreur uh, zijn dan de korillen waar je mee begon. Uh, dat zijn ook van die hele verlaten eilanden uh, net iets bijzonderder. Goed, mooi verhaal. Jonneke van Eijsden, directeur van de reisorganisatie Beluga Adventures. Dank je wel. Graag gedaan. En Floortje, dank en tot volgende week. Tot volgende week. PNN Today, Willemijn Veenhoven. Hier in de studio Jeroen van de Boom. En zo meteen hebben we het natuurlijk over. De winner is dat grote SBS-programma dat morgen gaat beginnen. Uh, Jeroen, voor uh, ja, de al liggende vraag. Heb jij wel eens een cruise gemaakt? Ik heb wel eens een cruise gemaakt, ja. Ja, ja ik vroeger... Maar je hebt niet sinds uh, de Costa Concordia dat je denkt... Nou, bekijken ja, ik maar. heb dat sowieso met een boot. Weet je. Ik, ben, ik heb op zo'n zo kleinere cruise gezeten en toen uh, ging die redelijk heen en weer. Ja. En uh, dan weet ik ook wel dat je sterk maagje moet hebben... wil je niet de hele avond op de pot zitten. <laughs> Jeroen van der Boom lag kotsend uh, boven de wedstrijd. Uh, niet kotsend, maar wel bijna. Well, ik heb volgens well. mij met de directeur van dat bedrijf toen op de punt gestaan. Ja? Buiten, want daar was het het minst volgens <laughs> hem. Maar dat duurde wel 3,5 uur. Goed, zo meteen. We hebben het over hele andere dingen, namelijk over er is. Tot zo. Exit Holland. Maar eerst, Exit Holland, een bijzonder verhaal vanuit Amerika. Janneke van Geuns die woont in Chicago. En dat is een stad waar het de afgelopen week nieuws was... dat er 24 uur lang niemand was doodgeschoten. Janneke, goedenavond. Hoi, goedenavond. En dat is gewoon echt heel bijzonder voor Chicago. Uh, ja, dat is bijzonder. Ja, ongelooflijk hè, dat elke dag gewoon uh, heel veel mensen worden neergeschoten. Nou, meest uh, vergeleken met uh, welke andere stad dan ook hè, in Amerika. Uh, nou, we staan op nummer 15 in, okay. uh, in de ranking. Oké, oh, dat valt nog mee. <laughs> valt nog mee. Um, yeah. En dat, dat, dat lees je ook elke dag in de krant van over al die moorden? Uh, ja, nou eigenlijk, we hebben dus hier ook een soort uh, gratis ochtendkant. Hè, net zoals de metro spitsen in Nederland. En uh, elke dag staat daar de homicide tracker in. Dus dat is een klein kaartje van Chicago. En dan zie je precies op welke punten mensen zijn neergeschoten. Nou, dat is goed om te weten. Dat is handig. Ja, je, uit... Waar je dus niet, mee, ja. waar je niet heen moet gaan. Dan weet je waar je niet heen moet gaan. Maar uh, dat, uh, jij hebt hele andere ervaringen. Want jij denkt vaak, ach, kan mij wat schelen. Je kan af no, komen. Nou, nee hoor, nee, nee. Ik, uh, de eerste dag dat ik aankwam in Chicago... was ik gelijk gewaarschuwd dat ik uh, nooit naar de Southside alleen... Uh, zou moeten gaan. Mm -hmm. dus, uh, dus dat vermeed ik ook uh, zeker. Maar tot ik op een dag uh, bedacht van... Nou, ik moet uh, mijn, uh, mijn staats-ID uh, gaan aanvragen. En dat was op een zaterdag. En het enige kantoor... dat open was, was aan de Westside van Chicago. Ja. Dus uh, nou, ja, ik had daar natuurlijk niks over gehoord... dat er gevaar was. Dus uh, ik ben gewoon heel relaxed erheen gegaan in de bus. Werd voor het kantoor afgezet. Uh, Kreeg mijn ID en, uh, en ging toen naar buiten. En het bleek dat nou, ja, ik moest een uur wachten voor de volgende bus... Ik denk, weet je wat, ik pak de metro, want ik zag op mijn telefoon dat dat uh, maar twintig minuten lopen was. Dus, mm -hmm. nou ja, waarom niet? Dus, uh, dus ik ging langzaam lopen en toen begon het al snel te dagen van dit, dit voelt niet goed. Waarom niet? Nou, er, uh, langzaam kwamen auto's in zicht uh, met uh, ja, gebroken ramen, uh, heel veel hangjongeren, groep, uh, hangjongeren op straat, ja. um, huizen waar, weet je, waar geen glas meer in zit, maar waar karton voor de, voor de ruiten zit. Ja. Dus uh, het, het voelde niet goed en ik, en ik had al het idee van ik moet sneller gaan lopen, want dit, uh, ja, dit, dit kan uh, slecht aflopen en helemaal... Uh, in die tijd was er op het nieuws dat, uh, dat er mobs aan de gang waren in Chicago. En dat zijn uh, niet, uh, niet, die, niet die spontane dansen die je nee. ziet op tv. Nee. nee, dat zijn jongeren die je omzingelen en die jou beloven en, en, en in elkaar trappen. Ja. Dus uh, natuurlijk gingen de doomscenario's door mijn hoofd. En uh, nou ja snel, snel lopen, heel veel vermijden laten oversteken, zodat ik uh, niet langs de jongeren hoefde te lopen. Maar uh, toen ik echt bijna bij het station was, werd ik toch aangesproken door uh, ja, het soort twee. Nou, bijna kinderen, ze waren denk ik 16 jaar, maar mm -hmm. wel met een klein kindje. En die, uh, die begonnen mij om geld te vragen voor uh, de putterspeelstaal van het kindje. Mm -hmm. Dus dat, um, nou ja, dat probeerde ik voor mij van: nee, ik heb echt geen geld op zak. En nog sneller lopen en hups kwamen we achterna. Um, gewoon nog steeds bedelend om het geld. Dus uh, toen eenmaal het metrostation echt in zich kwam ben ik gaan rennen, want ik weet dat er <coughs> bij elk station een security persoon uh, bij de ingang staat en uh, gelukkig kon ik uh, ja, die op tijd bereiken. Ja. Uh, wellicht was het allemaal goed bedoeld, maar als je in zo'n buurt loopt dan is het allemaal net even, uh, valt het wat anders. Je dacht ik neem het risico, maar niet. Nee, zeker, nee. Niet, zeker nee. niet. Is het voor nee. de rest uh, wel fijn wonen in Chicago? Ja, ja nee, downtown en de noordzijde is allemaal helemaal prima, je merkt er verder niks van, maar er zijn bepaalde buurtjes die, ja, die je gewoon moet vermijden. Nou, Ondanks de 24 uur lang niemand neergeschoten. Dat is goed ja, nieuws. dus dat is goed nieuws. En hopelijk gaan we naar de 36 of zelfs de 48 uur. Jee. <laughs> yeah. Janneke van Geunsen vanuit Chicago, dankjewel. Oké, okay, bedankt. Twee voor half tien. Radio 1. Het NOS Journaal. Met Dick de Haar. De VSB Poëzieprijs gaat naar de Vlaamse dichter Jan Lauwerijns. In zijn bundel Hemelsblauw... staan gedichten die zich volgens de jury langzaam prijsgeven... irriteren door hun ongrijpbaarheid... en fascineren in hun duisternis... Voor de VSB-prijs versloeg Jan Lauwerijns vier andere genomineerden. En aan de prijs is een bedrag verbonden van 25.000 euro. Op het vliegveld van de Egyptische hoofdstad Cairo is in een Libisch vliegtuig een bom gevonden. Het toestel stond klaar om naar Tripoli te vliegen toen een stewardess in een wc een metalen voorwerp ontdekte. De autoriteiten hebben geen idee wie de bom heeft geplaatst.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 En op de openingsdag van het Wereldeconomisch Forum in Davos heeft bondskanselier Merkel zich opnieuw uitgesproken... tegen een verruiming van het Europees Noodfonds. De IMF en een aantal EU-landen willen een verdubbeling van de huidige 750 miljard euro... om de eurocrisis te bestrijden, maar Merkel vindt dat onverantwoord. En dat waren de hoofdpunten. Dick, dank je wel. Um, dat zei ik heel zagrijnig, zo bedoelde ik het niet. Dick, dank Alsjeblieft. De <laughs> uh, Fashion Week, is dat iets voor jou? Fashion Week? Is ik kom uit Arnhem, week? dus ik weet wat de Fashion Week is. Kijk. We en... hebben ieder jaar een prachtige Fashion Week. Ja, en, en nu is hij ook in Amsterdam. Amsterdam. is ook in Amsterdam. Ja. Ga je er tijd. Nou, ik weet het niet. vind het was voor jou. Ik weet het niet. Vandaag ook een hele spontane oranje. Ja, dat doen we wel. Ook fashion voor wat oudere heren misschien. <laughs> ja. nou, die Fashion Week die is in ieder geval vanavond uh, van start gegaan. Onze verslaggeefster die was daarbij. En die heeft uh, even de, iedereen daar ondervraagd over hoe de crisis ingrijpt op de Fashion Week. Dat zometeen, maar eerst uh, de Hells Angels. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Daniel Uneputi, die stopt als president van de Hells Angels in Amsterdam. Hij wil meer aandacht besteden aan het tatoeëren en aan zijn gezin. En in een verklaring laat hij weten eenzelfde beslissing te nemen... als Wouter Bos en als Camille Eurlings. Gerlof Luistera is misdaadjournalist bij Elsevier... en die volgt de Hells Angels op de voet. Gerlof, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dat klinkt wel heel zoet, hè? Dat hij meer tijd gaat besteden aan zijn gezin. Ik moet er een beetje ja, om lachen, Ja, ik ken eigenlijk. hem overigens wel als gezinsman, hoor. Dus het is een deel ja? van de waarheid. Okay. Ja, hij is gek op zijn dochters en die zijn gek op hem... Oké, okay, nou, dat, dat, dat is leuk om te horen. Dat is ook nog. Ja. Uh, maar je, dat is deels waar, zeg jij, dus dat is echt niet de enige reden dat hij weg gaat? Nee, uh, er zijn allerlei redenen waarom hij uh, nu terugtreedt. Uh, hij was al een tussenpauze. Het, uh, het is eigenlijk verbazingwekkend dat hij het zo lang heeft kunnen volhouden. Acht jaar na het gedwongen vertrek van Willem van Bokstel, ik Willem. Ja. Um, waarom was hij een tussenpauze dan? Het is uh, voor de buitenwereld een, een sociale man, een aardige man, bijna een knuffel... Uh, Angel is hij wel eens genoemd. Ja. Dat is ook maar uh, een deel van uh, zijn werkelijk gezicht. Hij was ook kwartier en weet echt wel verwant als nodig is. Uh, maar hij was absoluut niet de baas van de Hell's Angels. Dat was uh, Harry Stoeltje, de man die nu vastzit op verdenking van grootschalige afpersing. Mm -hmm. En uh, ja, Poetin was vooral een bruggenbouwer... Nee, maar goed, de, de tussenpauze hij heeft er toch wel lang gezeten, acht jaar. Ja. En dan gaat hij ook niet weg op het meest handige moment, lijkt me zo. Nee, dat, dat is eigenlijk misschien nog wel een belangrijke uh, oorzaak. De angels zijn straks dakloos. Ja. Uh, volgende week maandag dan, uh, worden ze uit hun clubhuis uh, verwijderd... als ze niet uit zichzelf gaan. Hè. De procedure tegen de gemeente hebben ze verloren. Ze hebben vier ton gekregen om uh, elders onderdak te zoeken... maar dat is tot op heden, voor zover bekend, nog niet gelukt. Nou nee. ja, de president is wel... ...man die dat ook had moeten regelen. Ja, want het werd die vandaag die... bekend nog dat, dat die niet doorgaat, hè? Daar ja, het... en hier ja, of... was sprake van uh, Landsmeer of, of zelfs daar nog boven. Oh. Dus ja, het zal lastig worden. En een derde oorzaak is dat er toch een, uh, de onvrede over de, ja, de oorlog... tussen ...met Satudara, die andere grote motoclub, mm -hmm. is groot. Uno wordt toch gezien als degene die de, hè, als Molukker... ...het contact met Satudara... ...toch redelijk goed hield. Ja. Maar misschien... ...willen andere angels wel... Uh, een, ...een hardere confrontatie. Er zijn... Nog wel meer redenen, er is ook, het is tijd voor een generatiewisseling. Dus er zal een jonger iemand komen. Um, maar iemand hem. van de hardere lijn wellicht. Nou ja, dat, dat is maar de vraag. Hè. De, de, de man van de echt harde lijn, Hardy Stoelty, die zit vast. Mm -hmm. uh, die zal ook nog een tijdje vast blijven zitten. Ja, die is opgepakt voor afpersing. hè? Die is opgepakt ja. voor afpersing mm -hmm. uh, vorig jaar oktober. Ja. En is een uh, villa in Landsmeer. Want de heren zitten er over uh, het algemeen warmtjes bij als ze in de top zitten. Ja. En dat verdienen ze niet met, uh, met het schoonmaken van uh, stations, ik, ik noem maar wat. Nee. En een andere naam, er zingt al een naam rond, begrijp ik. Ja, wat uh, uh, ik me voor kan stellen is Harald Beume, uh, De Beunen, sorry, Harold hmm. Beune Dat is uh, de voorzitter van de Angels Amsterdam. Uh, gespierde jongen die uh, over nou, het algemeen in de pers uh, goed uit zijn woorden komt. Zich... Uh, Vriendelijk opstelt. Uh, dat, dus dat zou de gedroomde opvolger kunnen zijn. Dus het is even afwachten, maar ik uh, zet mijn uh, geld op uh, Harold Beunen. Maandag, dan, dan moeten ze uit het clubhuis. Ja. Wat, wat dan? Ja, ik ga ervan uit dat ze nog geen onderdak hebben. Maar het zijn natuurlijk jongens die zich niet uh, laten wegzetten, dan is uh, de rit naar het uh, Leidseplein licht voor de hand. Dat ze zeggen van ja, als wij geen clubhuis hebben, we willen toch bij elkaar komen op dinsdagavond, hè, onze vaste clubavond. Ja. Dus vanaf nu is, nou ja, uh, noem maar iets, een uh, groot café op uh, de Leidseplein. De Heinekoek, uh, Heinekoek op het Plein. Ja, dat wees. zou zelfs nog een, een, een uh, knipoog naar uh, naar Holleder kunnen zijn. Ja, want de vorige president, die Big Willem, uh, die is natuurlijk uh, weggestuurd... omdat hij verdacht werd van een moordcomplot op Holleder. Dus dat zou wel grappig zijn. Ik wens de horecaondernemers veel sterkte... die uh, zoveel uh, van de jongens over de vloer krijgen. Daar zit je echt niet op te wachten. Nee. Uh, hè, want het andere publiek blijft dan weg. Dat denk ik, ik ook, ja. Je trekt het verkeerde publiek aan. <laughs> ja. Maar, haar, maar dat, rekenbaar... dat acht je heel uh, wel? Dat ze, nou ja, dat ze als ze geen onderdak doen. hebben. Dinsdagavond is hun vaste clubavond. Hmm. Uh, ze ze lijden ook gezichtsverlies als ze niks hebben. Hè? Satudara heeft wel een, uh, een café aan de Rijnstraat als uh, uitvalsbasis. Als zij niks hebben, ja, dat, dat is uh, niet, al niet alleen tegenover Satudara gezichtsverlies... maar ook internationaal. Stel, de, de grote mannen uit Amerika komen op bezoek... en die willen graag een avond doorzakken, uh, onbespied... En de Angels hebben alleen een, een café op het Leidseplein te bieden. Uh, als, als de Angels uh, uh, geen duidelijke uitvalsbasis hebben, dan heb je er ook minder controle op. Ja. En uh, ja, ze hebben ook recht op, uh, op vereniging. Zolang ze niet uh, verboden zijn als criminele organisatie, nee, hebben ze recht op vereniging. En dan hoort daar ook een onderdak bij. Nou, het wordt een spannende tijd dus, want uh, even geen president, en uh, geen onderkomen. En, ja, 30 uh, januari treedt UNO af, dan zullen we meteen weten wie de nieuwe president is. Ja. En uh, vermoedelijk voor die tijd uh, hebben ze geen onderdak, dus dat, dat wordt nog spannender. Goed, Gerla daarvan van Elsevier, dank je wel. Graag gedaan. Ja, die uh, Els Angel zijn niet van die modeminaars, maar um, die zijn daar waarschijnlijk niet bij. Maar de rest van heel het Nederland is daar wel in de Westergasfabriek in Amsterdam. Daar is namelijk de 16e editie van de Amsterdam Fashion Week van start gegaan. Onze verslaggever Wiek Essentaal die was bij de opening. En die vroeg zich af hoe erg de crisis heeft toegeslagen in Modeland. Was jij van Schaik. Ja. De crisis is natuurlijk toegeslagen in Nederland. Hoe zit het eigenlijk in de modewereld? In de modewereld valt het eigenlijk wel mee tot nu toe. Ik bedoel, ik ben net zo uit Berlijn, maar je de Breton Butter. Hebt, nou, het leek wel of het geld niet op kon gewoon. Er werd flink ingekocht door alle inkopers daar. En... Um ja, ik denk dat het deze week ook wel zal blijken dat iedereen uh, heel veel positiviteit heeft, in ieder geval voor herfst 2012. Uh, dus uh, ja, het valt wel mee in de mode. En is dat ook terug te zien in de shows van vanavond? Ik, de, de, de, ik kan, zou kunnen voorspellen, maar dat lijkt me moeilijk. Ik denk dat Bas Kossers is heel positief, optimistisch is, maar dat is je altijd. En um, ja, als we veel kleur gebruiken, denk dus ik dat de ontwerpers het ook positief zien. Dus ja, ik, ik hoop dat we het te zien krijgen. En hoe zit dat in je eigen kledingkast? Um, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel neig tegenwoordig naar veel kleur. Gewoon rode broek of zo, of met blauwe schoenen en dan Gele trui erbij. Ja, het staat me allemaal niet, maar ik vind het wel gezellig, al die kleuren. En de outfit van vanavond, wat kost die nou eigenlijk? Wat die kost? Uh, wat, nou, ik denk dat alles bij elkaar, weet ik veel, 2000 euro, zoiets. Ja, het is een uh, maatgemaakte smoking, een overhemd en dan uh, schoenen, lakschoenen. Ja, je zit toch snel wel op 2000 euro. Ik weet, je kan het ook voor 400 euro krijgen, maar nu hebben ze mijn maat niet. En nu is hij lekker op maat gemaakt. die voelt als een joggingpak. Sebastian Labrie in een uh, donkerblauw gebreide trui en een gewone spijkerbroek. En de outfit van vanavond, wat heeft die gekost? Was sla je me dood. Ik heb het allemaal gekregen, dus ik weet niet zo goed wat de prijs ervan is. Hebben we schatting? Niet, uh, niet ridicuul. Stel, doe even een, uh, laten we zeggen, 300 euro. Marianne Verkerk, catwalk coach en jurylid van Holland's Next Topmodel. Mooie hakken. Dankjewel. Hoeveel kosten ze? Uh, iets van 300 euro of zo, bij United Nude. Dus de crisis heeft niet toegeslagen in de modewereld wat dat betreft? Nou, goede schoenen moet je altijd wel hebben, vind ik toch? Daarnaast kan je op bezuinigen, maar goede tas en goede schoenen zijn go belangrijk. Wouter Hamel, hoe zou jij je outfit van vanavond omschrijven? Uh, nogal casual, want in Nederland, uh, we don't dress up for uh, fashion shows lijkt wel. Ik zie bijna niemand in de smoking. Ik ben hier met Frans Molenaar, die is altijd impeccable gekleed. <laughs> maar zelf heb ik gewoon, uh, ja het is radio hè, een okergele broek aan. En een trui en een oven, ja. Hans Molenaar, wat vind je daar nou van? Ja, geweldig. Het is een jonge jongen. Niet geen smoking vanavond? Nee, nee, nee. Dat durf ik toch niet. Hé? Nee? Wat, wat zit er onder die lange zwarte jas? Heeft u een, een smoking aan vanavond? Of bent u ook een beetje casual? Nee, ik heb een zwart pak aan. en Een zwarte kooltrui van allemaal eigen merk. En een zwarte onderbroek eigen merk. Sokken eigen merk. De steunzolen zijn van mijn zusje. Nee. <laughs> De Amsterdam Fashion Week, dus net geopend in Amsterdam. Zometeen Jeroen van der Boom. Ja, diegene die altijd Liri aan heeft. Morgen dan begint de winner is bij SBS6. En het moet de klapper worden voor boven van Doorns, voor John de Mol. En natuurlijk ook voor Jeroen van der Boom. Maar eerst Robbie Williams' bodies.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 Tree. Bodies in the body tree Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery Veenhoven. Grote baas John de Mol is pas blij met 1 miljoen kijkers. De winner is, morgenavond, is de eerste uitzending. Je weet het, het is een nieuwe talentenshow met in de jury Jeroen van der Boom. Die natuurlijk eerder in de jury zat van The Voice of Holland. En die doorbrak als zanger met dit nummer. Alweer een tijdje geleden, maar de winner is dus morgenavond. Jeroen van der Boom, goedenavond. Goedenavond. Je, je werd hiervoor benaderd bij John de Mol. Wat, wat dacht je toen? Dacht je niet van, oh nee, niet weer een ja. Niet weer in de jury. Nee, <laughs> niet weer zo slecht in de stoel. Oh nee. Nee, niet helemaal. Ik ben uh, met heel veel uh, uh, uh, leuke herinneringen en een heel mooi jaar weggegaan bij de Voice. Ik had voor mezelf voorgenomen om Leonie te helpen dit jaar. Het is goed gegaan. De nummer twee, hè? De ja, Leonie de nummer... Nee, ze was nummer Nee, ze was de nummer vier en, uh, en, en doet het nu, denk ik, toch als een van de beste. Heeft een leuke carrière en uh, ja, heeft een mooie plaat gemaakt... en heeft wat airplay, ze treedt op en ja. ze heeft wat prijzen gewonnen. Dus dat is sowieso heel erg leuk dat je dan iemand een hand kan geven. Alleen, ik, ik kreeg een aanbieding al tijdens de Voice vorig jaar voor, uh, voor SBS. En dat was toen best wel apart, want SBS zat niet in een heel lekkere, lekkere hoek. Alleen de mogelijkheden die ik daar had, ook in combinatie met het, uh, met het zingen... en het artiest zijn, want dat is toch wat ik het allerbelangrijkste vind... Ja. dat laat ik niet zo gauw los. En toen kwamen we heel dicht bij elkaar. Dus John uiteindelijk ook degene geweest die mijn deal heeft gemaakt. Uh, juni of zo, juli, toen uh, zei John van... Uh, ik heb namelijk nou wel iets, uh, iets fantastisch bedacht. En ik uh, zou het leuk vinden als je weer die plek zou innemen. Dat is ook een mooie... Ja, dan is de cirkel ook redelijk rond. Ik heb het gekeken, of de, de trailer. En ik vond het een behoorlijk ingewikkeld concept. Even een fragmentje. The winner is... Talent. Dommeloze ambitie. Ik zat er lekker in en tactiek. Jullie weten allebei dat er maar één winnaar kan zijn van een duel. Twee euro. The Winner is. In zes duels zingend naar één miljoen. En dan aan jou de schone taak, Jeroen. Leg eens even kort uit. Nou, iedereen die, die dit vraagt, die gaat. komt ja. morgen achter... dat die denkt van, oh shit, ben ik nou zo dom geweest. Want kijk, een teaser is natuurlijk wel gebruikt om mensen te teasen. Ja. Er, die, een teaser wordt nooit gebruikt om een programma uit te leggen. Ik bedoel, dan zou het iets wat langer duren. Dus het en is niet erg hoort... dat ik het nog niet helemaal begrijp. Nee, je hoort allemaal de hoogtepunten uh, ja. uit het programma. Heel simpel: wij gaan samen zingen. Nou, zo moeilijk is het niet. Jij gaat anderhalf <laughs> minuut zingen en ik ga anderhalf minuut zingen. Jij wint. Jij gaat In door. dit geval misschien, <laughs> maar dat weet je maar nooit. Want ik maak misschien wel een uitglijer. maar ik sta ook nooit tegen jou als ik een professional zou zijn. Dan sta ik ook tegen een professional te zingen. Ja, die verschillende categorieën. Hè? Uh, Heel families, professionals. Ja, dat zou je straks ook zien. Oh, van, oh ik kom nooit tegen Jeroen te staan. Jij nee. komt tegen iemand van jouw categorie te staan. Ja. Je gaat samen zingen. Bo zegt, oké, okay jongens, lekker gezongen. Dan gaat de jury nu stemmen. Er zijn 100 mensen, of 101 mensen, inclusief mij. Jij ja, bent de voorzitter? Moment, ik zit daar in het midden in zo'n grote, ik noem het als veel een nijholdstoel... <laughs> maar dan een beetje een hippe. Uh, en dan gaan we stemmen. Ja. Op dat moment, zegt ze ook, er is gestemd. Niemand weet de uitslag nog. Oké, okay, zegt Bo. Wie van jullie is bereid om voor 2500 euro te pakken... omdat hij denkt van die, dat hij niet gewonnen heeft? Dat zeg ik. En dan zeg jij nu, nou, ik vond Jeroen misschien toch iets beter... Maar het blijkt, en dat is leuk van het programma... dat zangers kunnen elkaar, en misschien presentatoren ook niet... kunnen elkaar niet, je kan jezelf niet inschatten. Want je denkt altijd dat je het beste gezongen hebt. Nou, dan heb je de mogelijkheid om te vragen naar je achterban. Gewoon je kleedkamer. Mm -hmm. Daar zit je moeder en je vader en dan weet ik veel vrienden. Maar wat vond je ervan? Nou, gebleken is dat de achterman ook altijd zegt dat jij fantastisch was. <lacht> dus, al heb je een slechte nood, zegt jouw beleving dus, was veel ja, beter. Dus niemand pakt ooit die zak met geld. En, het en dan gaan we ja. dus kijken, oké, okay, zegt Bo, ik, maar dan gaat er één weg, kom op. Nou, oké, okay, dan gaan we nog de uitslag en zeggen, Jeroen, wat vond jij ervan? Nou, dan ga ik zeggen, oké, okay, ik mijn stem gegeven, dat zegt nog niks over de mensen... maar ik denk, en dan moet ik net zoals bij de voice gewoon zeggen... waarom jij wel en jij niet in mijn mening. Ja. Op dat moment gaan we licht uit, hoor je klap. En dan zegt Bo, jongens, durven we nu nog steeds een deal te maken... En dan gebeurt het heel vaak dat iemand zegt... nou, dan pak je toch maar die 2500 en dan ben ik weg. Dan kan het nog gebeuren dat de jury dus voor jou hebt gekozen. Dan ben je dus het programma uit met 2500 euro. En, uh, ja, en dan, ja. Het is heel simpel. Nou, weten we allemaal dat John de Mol zit altijd overal bovenop Zat hij nu ook weer bij die opname? Zit hij dan met een opschrijfboekje? 15 meter van ons vandaan. 2 ja? meter, 1 meter. Ja, hij bemoeit zich met de kandidaten. Hij bemoeit zich met liedjes. Hij bemoeit zich met het licht. Hij is echt zo involved. Irritant. Dat is niet irritant. Nee. Dat is iemand die enorm... En ik bedoel, ik durf best ook wel soms te zeggen... Hij noemt mij altijd de ja-maar-generatie. Dus hij kan ook wel eens geïrriteerd raken. Dat ik steeds... Ja, maar dat is niet mijn mening. Dan leg het eens uit. Grijp, grijp, wanneer was dat bijvoorbeeld? Nou, dat is eigenlijk elke week. Uh. En die tomeloze positiviteit van jou, weet je, ik ga natuurlijk ook wel redelijk wat door. Ik heb wat energie. Ja. en uh, Dus ik ga ook wel redelijk uh, vaak uh, uh, in discussie. En daar staat hij voor open. Mensen denken altijd dat hij een alleenheerser is. Hij heeft gewoon een hele goede visie en hij heeft heel veel verstand van televisie maken. En, en zit dan, zegt hij dan ook van, nou ja, je ziet het prachtig uit, je leren jasje, maar even dat kraagje recht, even dat haarblokje. Nee, nee, nee, zo gaat hij niet. Het dat is alleen is. wel zo van, wat trek je aan vanavond? Ik zeg, maar nou, leren jasje, dat ja, zal eens niet. <laughs> leuk. <lacht> als Je haar naar achter, ik wil je niet mee bemoeien, maar je hebt je bent een beetje een oude kop zo. Dus je moet even je haar naar achter doen. Dat je, ja, heel nee, wel. is toch leuk? Ik zou het gewoon doen. weet je en Hij bemoeit zich overal mee. En Jeroen, wat heb je aan? Een leren jasje. Ja, Jeroen ziet je er eigenlijk altijd hetzelfde uit. <lacht> Al jaren. Heb je wel eens iets anders aan dan een lerenjasje? Ja, natuurlijk met optreden als het voor een gala moet of uh, daar heb ik wel eens. Ja. Maar ik heb eigenlijk altijd een feestshirtje, shirtje, Dit is meer. Ja, ik voel me hier gewoon lekker in. Ja. Ik heb wel eens met optredens gehad, dat zeggen mensen... en uh, moet je je omkleden? <laughs> zeg ik nee, nee. Dit ik is het. Dit is het. Oh, oh, nee, dat is prima. Maar ik denk, misschien moet je nog een jasje aan of zo. Uh, hey, maar even over... Um, <laughs> um, uh, leuk je kleren is ook belangrijk. Maar, um, het is grappig. De laatste dagen is er uh, boven een veel. Uh, die, die legt enorm druk erop. John de Mol gisteren eroverheen. Met uh, ja, moeten we anders, in ieder geval een miljoen kijkers. Ik heb het idee dat jij het wat makkelijker hebt daarin. Dat het jou um... iets minder... Dat nee, het gaat me heel erg aan het hart. Alleen, wat je nu zegt, daar heb ik uh, heel veel vragen over gehad. Dat, na het kijken van de uitzending zegt iedereen... mag ik een compliment geven, je bent zo relaxed. En dan denk ik, ja, maar ik weet wat we gemaakt hebben, snap je? Ik zie het wel met vertrouwen tegemoet, het format. En ik ga echt niet woensdag want dat is ook de angst van iedereen... dat ik vrijdagochtend ga zeggen, dat ik vrijdagochtend ga zeggen... oh, zie je wel, ik wist het wel. Dat, zo, ben, zo zit ik nou ook niet in elkaar. Maar wat denk jij? Ik hoop uh, de, de beroemde zes nullen. Maar het verdient meer, want het is namelijk nou zo'n groot programma... maar je moet realistisch blijven op de donderdagavond... op een zender die het gewoon even wat moeilijker heeft. Die zender heeft nog steeds een griepje. Dat is gewoon een feit. Ja, en dat... Als je kijkt naar The Voice of Holland... wat uit 2,2 miljoen kijkers komt van goede tijden... dat zijn lead-ins, daar hebben wij gewoon mee te maken. Dat is je eerste startcijfer. Ja. Dat gaan wij niet halen, want er staat misschien drie, 400.000 kijkers voor. Die Voice, hè? Dat, uh, daar, dat was dat natuurlijk jouw... The voice. The voice was jouw eerste grote, uh, enorme tv-hit... En het grappige is, ik heb het idee dat mensen jou daarvoor meer zagen... als een beetje uh, uh, Gordon-achtige grappenmaker. En toen ineens kreeg je een heel ander gezicht in de voice. Nou, daar bleek dus gewoon dat ik niet zo scherp. Kijk, als je natuurlijk met jongens uh, werkt zoals Gordon en Gerard en toppers... en, en, en toch ook altijd in, in voor... Ik ben wel altijd in voor een dingetje. Je kan me wel op een boot neerzetten en uh, weet je wel. Ik, maar ik ben wel volks, maar niet plat. En dat is Gordon wel. Nou, die kan af en toe wel op de platte hoek komen. Ik wil niet zeggen dat er Gordon plat is, maar... Ja, dat is toch wel een ander, veel, veel, veel uitgesprokene mening. En die, ja, die is gewoon zo. Ik ben zo niet. Maar mensen denken... als je met die gasten werkt, dan moet je ook zo zijn. Laat ze een boer lachen. Ja. Ja, maar ik, snap je? ik ben mezelf. En misschien is dat ook wel... waarom ik destijds in het concept toppers paste. Waarom ik wat kon veranderen. Iets meer nederpop erin, weet je wel? Ik ben niet iemand die uh, heel credible... Uh, uh, alleen maar zegt van, jongens, ik heb een prachtig hit gemaakt. Met uh, glas rode wijn. De druppels op je hart. Weet je, ik... <lacht> Dat ben ik niet. Ik, ben, nee. ik maak niet makkelijke liedjes, maar ik wil wel toegankelijke liedjes. En maar, zo ben ik eigenlijk Ja, en, ook... en toen kwam je in de voice en toen iedereen dacht van hé, hey, die die, nee, die jongen, gaat een grap die, die jongen, maken. Jongen, die jongen, ik, precies, die gaat een grap maken en toen bleek, had je in één keer serieus wat vrienden zeggen. Nee, vrienden, van, wat mij, zeggen. vrienden, vrienden ja. van mij, die, die zagen voor het eerst mij. Ja? Ja. Wat zagen je vrienden dan? Die zagen gewoon, dat, of, of die wisten aan mijn kop al of ik ging drukken of niet. Ja. En dat daar mensen aan moeten wennen. En dan drie, drie, alleen na drie weken kantelde dat heel erg. Dus zei iedereen. Oh, je bent zo eerlijk. Oh, je denkt precies wat ik zeg. Toen dacht ik, ja, maar ik doe geen moeite. En dan maar is dat is mijn dat, maar wat, mening. Wat is dan het echte vraag? Me, want toppers is natuurlijk heel veel show. Maar je zegt nu, mijn vrienden zagen me. Wat is dan? Wat zagen ze dan? Uh, echt, maar? is, is, is uh, eerlijk, uh, slecht tegen onrecht, uh, toch wel iemand. Uh, als je iets verkeerd zegt dat ik uh, wel bovenop spring, maar niet jou afzeik. Maar wel vraag van joh, gaat het goed met je? Dat, ik, dat ben ik wel. Ik ben wel. Uh, ik ben, je hebt mij voor 100 procent, maar ik krijg wel de kat de boom. Ik ben niet. Mensen denken vaak arrogant, maar ik ben eerder een beetje... Ik hou gewoon even een beetje afstand. Ik ben geen allemansvriend. Maar je bent ook niet verlegen. Jongen. Nee, ik ben niet verlegen, maar nee. ik ben geen allemansvriend. Nee. Stel nou dat, dat, dat het niet 1,2, maar 1,3 miljoen kijkers heeft. En dat uh, John de Mol komt naar je toe en zegt... Roen, hartstikke leuk hoor, die zijn carrière. Vergeet dat. Jij wordt het nieuwe gezicht van SBS. Dan zeg ik nou, dat, dat, ik ben een van de nieuwe gezichten van SBS. Dus dat weet ik al. Um, maar dat je alleen, je zangcarrière Er staat in mijn contract uh, alleen wel dat uh, ik voorlopig nog heel veel waarde hecht aan mijn zangcarrière. En zolang ik dat uh, heel erg leuk vind, zal de verdeling 70-30 zijn. Al ziet het volk natuurlijk nu... 70 zang? En, ja, ja. Al, alleen ziet het volk ja. niet dat ik doe, gewoon zes dagen in de week, uh, wat vijf keer in de week optreed. Wat ik nog gewoon doe. Is, is optreden op een podium staan veel leuker dan in een televisiestudio staan? Uh, live entertainment vind ik nog steeds veel leuker. Alleen ik heb het inmiddels zo gecreëerd... Dat ook wedden dat ik het kan. Ik zelf mocht bepalen dat het podium in het midden was. Mm -hmm. en dat ik mensen om me heen had. Ik moet mensen om me heen hebben. Zet mij niet in een lege studio, want ik ben echt slechte presentator. Maar ben je een meer, echt in je hart meer een zanger Ja, een ik ben ook geen presentator. Ik denk dat je me meer als entertainment moet zien. Ik ben niet de beste presentator van Nederland. Wel... Maar ik ben wel hopelijk mezelf. En als je op het podium staat en je zingt? Is dat, wat, is dat zoveel meer mooier? Wat nou, ik gaat? weet dat ik energie heb in mijn stem... en dat ik heel veel uh, mensen gelukkig maak met mijn liedjes. En dat doe ik niet alleen. Dat doet ook mijn schrijver Hank in heeft. Dat zijn de mensen achter mij. Ik ben altijd wel van de we-generatie. We maken een mooie plaat. En ik sta, uh, op, de, ik sta op televisie, doe ik dit... en dan zeg ik op een gegeven moment gewoon tegen jou... oké, okay, wat is die weddenschap? Ja, weet je, ik ga niet... Nou, zeg, daar is ze dan. Dat... Is, is presenteren ook niet eigenlijk veel makkelijker dan zingen? Dan ik presenteren ook. is makkelijker als je... Het presteert om jezelf. Dat is geheim. Ik heb al vroeger ook wel eens gepresenteerd. En dan zie ik nu een jongen. En ik denk, oh man, waarom ben je zo druk? En waarom doe je dat? Als je de... Zoals wie? Nou, als mezelf. Als ja. ik mezelf terug zie twaalf jaar geleden op een tv-programmaatje. Hallo allemaal! Nou! Dan denk ik, man, doe eens, doe eens rustig, joh. En ook met presenteren. Of, of zo. Ja, nee. Uh, ja, nee. nee ik... Weet je? Doe nou gewoon. En misschien is dat wel die waarom ik nu die tv-programma's doe. Omdat ik niet bezig ben met, met leuk zijn. Als ik niet leuk ben, ben ik niet leuk. Ja, weet je? Ik krijg op Twitter toch een racheling. Of heel positief of negatief. Trek je dat aan? Kritiek op Twitter bijvoorbeeld? Nee. nee? nee ik heb ooit lees je dat? Ik lees wel eens wat en dan moet ik ook ontzettend lachen. En wat, wat lees je dan voor nou, dingen? Je moet kijken, ik zit ook nog in een andere wereld. Ik zit ook met een tourmanager in de auto. En dat is ook een halve vriend van me. We zitten ja. al vijf jaar lang uh, rijden we heel Nederland af naar optredens. Dus die mensen die negatief twitteren, die hebben we ook wel eens teruggetwitterd. Of we hebben iemand opgebeld. <lacht> wat zeg je dan? Ik ook niet zo'n vuile kloot. Ik kan niks. ging ik bellen. Facebook, iemand op zoek, een nummer erbij. En grijp, ik kreeg. Uh, oh, nee, ik ben pas 13. En uh, ga me niet achter. dacht ik, ja, inderdaad. Weet je, waar <punish> zitten we nou? Het is een open lijn. En, en laat me zeggen dat dat 15% misschien negatief is. Yeah. Maar over het algemeen is het, uh, is het heel. Ja, nou, weet ik. Ik ben ook niet een uitgesproken. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, um, iemand die iets heel ergs zegt of iemand afzeikt. Ik zit er altijd een beetje midden in yeah. En dat is misschien maar beter ook. Heel veel uh, nou ja, succes. Heb je dat nodig? Ja. Of plezier. Ja, ja, heb plezier. je nog succes nodig? Ja, succes is een combinatie van leuke dingen doen en plezier hebben. Dan heb je succes en een beetje gezondheid. En vrijdagochtend om half acht, dan weten we het. Maar de balletjes liggen wel op het blok. Jeroen van der Boom, dank je wel. Dank je wel.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 Everything I do. Tell you all the time. Heaven is a place on earth Wat een beauty is het, die Lana Del Rey. Een poppetje met de lippen van Angelina Jolie en ze zongen videogames. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Einde van het programma, maar niet voordat we het laatste woord hebben gegeven. Te beginnen met Judoka Henkrol. Afgelopen weekend was ik aanwezig bij AZ Ajax. Met een 1-1 gelijkspel. Uh, toch een beetje matig wedstrijd, zeker van de Ajax kant. Je ziet gewoon dat het rommelt. Ik hoop dat er snel verbetering komt in het uh, bestuurlijk niveau. Dat, uh, dat het wordt gesust. Dat we daardoor weer de prestatie omhoog gaan. En dat iedereen weer met de neus dezelfde kant op staat. En dan acteur, danser presentator Jan Koijman. Vanavond in goede tijden, slechte tijden, de entree van twee schitterende nieuwe actrices. En zij zijn allebei Turks. En dat spelen ze natuurlijk in de serie ook, Turks. En eentje daar zelfs een hoofddoek. Dus let op, morgen in de krant kamervragen door de PVV: een hoofddoek in goede tijden, slechte tijden. En dan als laatste schoenenontwerper Floris van Bommel. Ik lees het boek Spiritual Machines over hoe robots en computers ons in de toekomst de baas zullen zijn. Ze krijgen bewustzijn en ze worden gelovig en ze krijgen ook humor. Dat maakt me erg benieuwd naar de eerste grap ooit die de ene robot aan de andere gaat vertellen. Maar dat maakt me ook een beetje angstig. Robots die gaan niet naar de wc. Dus onze poep en pies grappen lopen groot gevaar. <lacht> Dankjewel, vloggers van Bobbel. Dat was hem weer today. We zijn er morgen weer. Zometeen uh, Dik ter Hark met het nieuws. En daarna langs de lijn met Robert Meder. Veel plezier. B -N -M. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. Eredivisie. Utrecht. Skort die Ja, Nack de Van Hij schiet op de paal en dan in de rebound. Heracles Excelsior. Moet nu gaan schieten of de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen. En Roda AZ. De rebound en die gaat er wel in. Ja. Rock tennis in Australië en schaatsen in Calgary. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.